Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Dit is alweer de derde uitzending... Hij is deze week niet zo lang, gewoon vanwege het mooie weer. En uh, ja, ik heb te gast Henry, Anthony en Hock Vollerunt, die zal er deze keer ook bij zijn. En uh, ja, we nemen alleen maar actualiteiten door, dus uh, ja, ik zou zeggen, geniet ervan. En dan nu dames en heren, de actualiteiten. Henry. Teleurstelling over het uitblijven van excuses van slavernijverleden. De Surinaamse organisaties in Nederland zijn teleurgesteld over het uitblijven van excuses van het Nederlandse slavernijverleden. Ook het feit dat koning Willem-Alexander zelf geen krans heeft gelegd is niet in goede aarde gevallen, zo schrijft Surinaamse nieuws site DWT online. Voorzitter Edwin Campbell van het Nederlands Instituut Nederlandse Slavernij en Erfenis had zeker verwacht dat er excuses zouden komen. Roy Ho Teng Song, voorzitter van het Surinaamse inspraakorgaan, is teleurgesteld. Voor hem is het onbegrijpelijk dat de koning en koningin... ...na zo'n belangrijke bijeenkomst komen... ...en niet eens een krans leggen. Al dus DWT. En ook Barry Biekman... ...van het landelijk platform Slaverijverleden, ...is diep teleurgesteld. Ze had op zijn minst een kranslegging door de koning verwacht... ...en minimaal excuses van de Nederlandse regering. Ja, dat is, dat is weer een typisch gevalletje van collectivistisch denken... Uh, de huidige generatie Nederlanders kan niet eens excuses aanbieden voor wat er gebeurd is 150 jaar geleden. Dat ja. hebben de individuen die toen leefden gedaan en daar hoeven de individuen die nu leven, die dragen daar geen individuele of collectieve verantwoording voor. Sorry, maar zo werkt het niet. Precies. Dus, en wat, wat me opvalt is dat er maar liefst drie mensen genoemd worden van organisaties die op de achterste poot staan en minstens excuus willen, en natuurlijk het meest gewoon geld, want daar gaat het natuurlijk ja, uiteindelijk subsidie, om. Hè? En ja, nou niet alleen subsidie, maar een soortement van goedmakertje, financieel. En ja, dat is belachelijk. Maar Johan, ik, ik had gehoord dat er vanuit Suriname iemand op gereageerd ja, had. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Eentje die is in de Messiasrol gedoken en die heeft Nederland officieel namens heel Suriname vergeven. Halleluja. Oh. Ja, prijs ja. De heer heren. Ja, prijs Bouters in op. dit geval, want het was Bouters die dat zei. Je weet wel, die man van okay. de, de decembermoorden. Ja. En wat zei hij precies? Nou ja, het, het kwam erom neer dat hij vond dat Suriname niet uh, bij het verleden moest blijven hangen, maar vooruit moest. En dan, dan moet er gewoon Nederland vergeven. We kunnen niet de hele tijd schuld eisen en excuses verwachten en noem maar op. En daar heeft hij wel een punt in. Ik bedoel, uh, ja, wij, wij hebben de Duitsers uiteindelijk ook wel vergeven, weet je wel. We klagen nog wel eens over die fiets, maar dat doen we dan nou voor de gein. Maar ja. Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog is niet meer gaan doorzeiken van. Uh, hey, Duitsers, uh, we zijn gewoon Nederland gaan opbouwen en verder gegaan. Maar ik vraag me wel af wat de motieven van Boutersen zijn hoor. We nou, hebben, ja, nog een, heb... uh, hebben nog het een en ander zijn broek hangen. Dat sowieso, maar ik denk Johan dat uh, het, als we dat even buiten beschouwing laten... dat op zich heel verstandige woorden zijn. Ja, dat wel. Ja. Ongeacht natuurlijk, hè, ik moet niet kijken naar de man. Waarschijnlijk heeft hij natuurlijk daar een bedoeling mee. Maar de woorden op zich, uh, ik, ik kan er wel achter staan. Ja, ja. We... ja ik, ik ook. Uh, ondanks het feit dus dat, dat wel degelijk 150 jaar geleden en langer... ...die periode voordat de slavernij werd afgeschaft... ...natuurlijk verschrikkelijke dingen zijn gebeurd... ...laten we dat vooral niet vergeten. Alleen het punt is, er is een mooi verschil tussen Boutersen... ...die dus het verleden wil laten rusten en verder gaan... ...en hier de Surinamers in Nederland... ...die maar hameren op het collectieve schuldgevoel. Volgens mij komt dat toch omdat de Surinamers hier hopen op, op, op een compensatie... En, ...en ja, hier valt wat te halen en in Suriname niet. Hier hebben we een verzorgingsstaat met subsidies... ...en een collectief schuldgevoel over het verleden wat ons is, is aangepraat. Kijk, nogmaals, wat er in het verleden is gebeurd... Dat is hartstikke. Fout, ...maar daar is deze generatie heeft daar geen schuld aan... En, en ze zijn dus gewoon uit op, uh, op geld. En, en daardoor spreken ze in op het, uh, op het schuldgevoel. En dat vind ik zeer, zeer onterecht. Hè. En erg goedkoop. Ja, en door de geschiedenis heen is het schuldgevoel altijd wel lucratief geweest. Hè? Ik bedoel, de hele aflatenhandel vroeger. Dus, ja, en nog ja. steeds is het een melkkoe. Ja, politiek, politiek denk ik, uh, Johan, dat het ook uh, een enorm mooi uh, aangrijpingspunt is. Want ja, welke politicus zou hier zijn handen aan willen branden en zeggen... Nou nee, dat moeten we inderdaad laten rusten. Want wij zijn hier schuldig. Want ja, je verliest dan toch weer kiezers. Oké, okay, Mr. Thompson, voting line Votinglijnen. Is... Right ja. ja, dankjewel Anthony. Uh, ik heb trouwens ook nog een berichtje. En dit is een bericht uit de categorie tromgeroffel en trompetgeschal, Want verlicht kamerlid gaat de wereld redden. Ja. Op 2 juli jongstleden maakte SP-kamerlid Sadet Karabulut bekend dat ze haar eigen marxistische manifest heeft geschreven. En daarmee wil ze de verschillen tussen het salaris van de arbeider en de salaris aan de top nivelleren of iets in die richting. En dat zit vol met permanente belastingen en bijgenaamde crisistekst. De arbeider moet dan uh, inspraak hebben op de bonus van de topman en allerlei andere manieren om het bedrijfsleven Nederland uit te jagen. <laughs> Jongens, alsof dit allemaal gaat helpen. Tja, het is gewoon weer het uh, bekende Calimero-syndroom waar, waar, waar ze op inspeelt. Hè, van uh, die arme arbeider is zielig want die verdienen niks. En uh, zij zijn groot en ik ben klein en het is niet eerlijk, en hebben grote bonus. Uh, ik denk dat ze heel veel stemmen zal krijgen van de gewone arbeider... maar uh, de rest van de wereld zal haar niet serieus nemen. Ja, wat vinden jullie hier eigenlijk van? Ik denk dat, dat de oorzaak van dit soort ideeën wel reëel is inderdaad. Banken, maar ook andere bedrijven... worden in een economie geïsoleerd door heel veel gunstige wetgeving. En die profiteren van subsidies en andere zaken. Uh, als ze falen, dan worden ze genationaliseerd... en worden ze gered met belastinggeld. Ja. De winsten zijn particulier en privé... en de, en de verliezen zijn publiek. Ja. Dus... Uh, ja, dat is geen vrije markt. Alleen om nou uh, voor te stellen dat dan het personeel uh, de bonus bepaalt, ja, dat, dat, dat vind ik ook weer uh, een, een schijnoplossing. Uiteindelijk moet je gewoon naar een vrije markt, waarin dat soort bedrijven ja, snoeihard worden afgestraft als ze. Uh, Dergelijke exorbitante bedragen naar mensen schuiven die ze niet verdienen. Maar ja, goed, dat, dat kan je van de SP niet verwachten. Die komen met dit soort oplossingen, wat, wat niet eens een doekje voor het bloeden is, natuurlijk. Wat voor gevolgen krijg je dan? Je krijgt echt een tegenstelling op een gegeven moment tussen directie en personeel. Dat kan natuurlijk niet goed zijn. Nee, en uiteindelijk afstelt dat er ooit oh, een wet zou worden. Wat ik trouwens niet denk hoor. Het is natuurlijk ook weer een, een, een loze kreet. Maar, ja, de kom kom komertuigen begint nu. Hè, dus dan krijg je allemaal van dit soort politici. Ik denk dat het nog heel leuk gaan krijgen bij de activiteitenrebriek. Maar los daarvan, stel dat het, allemaal, ja. dat, dat het een wet zou worden. En ik bedoel, die directie die verzint altijd wel weer een weggetje eromheen. Ik bedoel, die gasten zijn, directeur, die zijn gewoon veel slimmer dan, euh, dan personeel. Ja, die vinden wel weer een andere weg om hun zakken te vullen, hoor. Dus uh, don't ja, worry. En dat... <laughs> En dat vergeten politici wel eens. Die denken ja. van we voeren een wet in en dan gaan mensen zich zo gedragen. Maar dat is niet zo. Mensen passen zich aan een wet. Ja precies, die passen zich en dus aan. Bereik, en dus bereik je zelden of nooit de bedoeling van, van dergelijke ja, wetten. en in het ergste geval gaan ze gewoon met een fabriek in Polen zitten of ergens in een ander land. Maar ook daar zijn redenen voor. Hè. Om, heeft u een bedrijf de productie over te hevelen naar tussen haakjes een lager land. Ik bedoel als we kijken naar bijvoorbeeld de hele discussie rond Apple. Apple maakt uh, haar producten. In niet in Amerika zelf, nee. maar toch wordt er dan gezegd van eigenlijk, ja, dat doen ze expres, want... Nou ja goed, we moeten wel even kijken, uh, is dat wel helemaal terecht? Maar puur de bonus, uh, ja, er is geen sprake van een vrije markt, uh, zoals uh, Harry aangeeft. Ja, dus, kan je, dus kan je niet helemaal uh, zeggen van nou, die, ze hebben ongelijk dat die bonussen uit proporties zijn. Die, die, die beloningen zijn niet, uh, komen niet voort uit de echte meerwaarde die zo'n uh, directeur... ...vaak uh, brengt aan, ze, uh, aan de klanten, uiteindelijk degene die, uh, voor, voor wie ze wat maken. En Bij banken ja. hebben we dat gezien heel sterk en het gaat gewoon door. Ja, goed opgemerkt Anthony. Maar goed Anthony, je ja, hebt trouwens ook nog een bericht. Ja, een uh, bericht dat onze premier Mark Rutte en uh, zijn liefdallige collega Melanie Schultz... Uh, ...een bezoek gaan brengen aan Texas. De staat in de Verenigde Staten waar geen inkomstenbelasting is. Kijk, uh, kijk, kijk. kijk. Wordt ja, de, de, bedrijfsleven is booming daar. De economie van Texas groeit ten opzichte van de krimp in Californië, waar een soortgelijke lastenverzwaring is als in Nederland. Mm -hmm. En wat doet Rutte en Schoes? Die gaan naar een staat toe waar precies datgene wordt gedaan, wat Rutte eigenlijk weigen te doen in Nederland. Ja, maar wat hij wel een ik, beetje kom. beloofd heeft. Hè? Want hij zegt van, uh, toen tijdens de verkiezingen heeft hij van alles beloofd. En net als Obama komt hij die belofte dus helemaal niet na. Want dat kun je ook wel verwachten van een gemiddelde politicus. En dan gaat hij dus juist naar een land toe die inderdaad uh, datgene doet wat hij eigenlijk beloofd heeft. En niet en doet. Clark. Kijk, we hadden eigenlijk een contract met Rutte moeten sluiten. We hadden gezegd, Rutte, wij geloven je. Maar, zou u graag dit contract willen tekenen met de Nederlandse burger? In ieder geval met uw kiezers. die in principe natuurlijk achterban dat u zich dus maximaal gaat inzetten voor absolute lastverlichting. En als u ze daar niet aan houdt, stappen wij naar de rechter. Ja, het hele punt is, dan zegt hij natuurlijk... ja, ja, ja, maar ik, ik zit hier met PVDA opgeschreven die dat niet wil. Dus ja, daar schrijft het altijd op af. Hè? Als ze zegt van ja, ja. Maar ik heb mijn best gedaan... maar ik kan het helaas niet doen vanwege mijn liefje Samson... waar ik zo goed mee kan opschieten... Yeah. Ja. ja, precies. Ja, dat hebben ja Daar hebben we ja. het probleem inderdaad. Uh, maar ook zelfs dan nog had hij zich maximaal kunnen inzetten. En wat we nu zien is gewoon... In feite is Nederland niet aan het bezuinigen. Nederland is juist uh, wat betreft de overheid aan het groeien. Meer regeltjes. Ik hoorde vanmorgen op de radio ook weer... hoe de voormalige minister van... In binnenlandse Zaken, een voormalig burgemeester van Nijmegen, bijvoorbeeld, Guusje Terhorst, uh -huh. aangaf in het Radio 1-programma Tros, Troskamerbreed oh. ja. dat zij dit jaar al heel veel nieuwe wetten erdoor had gesluist. Ach jee. Nog meer wetten. Dus we zien eigenlijk de omgekeerde van wat überhaupt beloofd is. Dus ook zelfs door. De Partij, van de, Arbeid, de Partij van de Arbeid zou zich ook in ieder geval inzetten voor de groei van de economie. En dat doe je er wel niet door nog meer regeltjes erbij te nee. gooien. Maar ja, dat doen zij. Dus ja, nou, de, de bureaucratie is expanding to fit the needs of the bureaucracy. De, de bureaucraten schrijven hun eigen regels. En het enige wat daar de Tweede Kamer doet is kijken van... Oh, nou, vandaag een wetje streep. Nou, ik chargeer natuurlijk, maar laat duidelijk zien dat de overheid aan het groeien is. belastingendruk verhoogt. eigenlijk... Iets wat, wat beide toch beloofd hebben... in zijden wat andere bewoording niet te zouden doen. Dus zoeken ja. zij nu uh, voor ons bedrijfsleven een uitweg... die kunnen dan mooi investeren in Texas... waar ze geld kunnen verdienen. Ja, en een land uh, wat... Uh, ja, land, wat is het eigenlijk? Dat is de ene helft van België, Wallonië. Dat doet ook weer uh, lekker wat, uh, waar Wallonië goed in is. <laughs> geld ja, over de balk uh, smijten. Dat... Want ik heb hier een berichtje over... Uh, dat de Waalse overheid een nieuw logo heeft bedacht. En dat zijn gewoon vijf puntjes... En die vijf stippen, dat heeft ongeveer 60.000 euro gekost. Dat hebben ze namelijk verspild aan het onderzoekbureau McKinsey. Die voor Wallonië ging uitzoeken hoe het imago van Wallonië is in het buitenland. Namelijk verspillen, verspillen en heel veel uitkeringstrekkers geld geven... En ja, de, de uitkomst was dat ze dus vijf stippen nodig hadden met een webadres eronder. Nou was het probleem alleen dat dat webadres eh, Wallonie.be was in handen van notabene een Vlaming. En die vroeg er twintigduizend euro voor. Dus nou, de rekening is al tachtigduizend. En om dat logotje aan de man te brengen in de wereld, hebben ze maar liefst een half miljoen nodig gehad. Aan promotie van die vijf stippen. So. Dus ja, Wallonie, het is een beetje een contradictio en term, terminius. Dat... Ze hebben eerst een onderzoeksbureau. Die willen weten wat het imago van Wallonië is. Nou, dat onderzoeksbureau die bijt niet in de hand, niet het voet. Dus die zegt, oh jongen, de toppie, dit en dat. En die komt met vijf stippen aan. En dan uiteindelijk bevestigen ze alleen maar het imago dat iedereen van Wallonië heeft. Dat ze alleen maar goed zijn in verspillen. Oh ja, ja, of zeg ik nou ja. iets geks? Nee, je slaat de spijker op zijn kop. Waar staan nou überhaupt die vijf stippen dan voor eigenlijk dan? Ja, dus er stond weer de vijf continenten of zoiets. Die bij elkaar komen in Wallonië of whatever. Ik weet het echt een mambo jumbo verhaal. Ik, ik heb het even gelezen. en Het is gewoon weer uh, marketing bullshit. Wat dan uh, uitgekotst wordt in een artikel. Het is niet eens de moeite om het te lezen. Ik bedoel, ja. Ja, hadden ze ons maar gebeld, joh. Want ik <laughs> geloof dat wij wel een leuke oplossing hadden. Of niet uh, ja, om. Nou, had positief duizend, imago. Voor 50.000 euro had ik ook wel vijf stippen willen zetten hoor. Nou ja, goed. Kijk, we kijken we al wel kunnen voorstellen. Van, nou, willen jullie een positief imago belonen? Nou, verlaag dan je belastingen. Schaf ze helemaal en af. Maak het, maak het eenvoudiger om een bedrijfje te starten. Uh, schrap de lasten uh, die je legt op de burger die gewoon wil werken. Dan dat had ze meteen, nou, dat, dat betreft, de nummer één positie bezorgd. Waarschijnlijk in heel veel kranten. Uh, zowel in België zelf als daarbuiten. Ach ja, gekozen voor de duurste oplossing natuurlijk. Yeah. Of de 1a duurste of of een hele dure oplossing. Vijf stippen, ja het is... Uh... Mensen, u zou eens moeten kijken op wallonia.be waar die straks binnenkort gaat verschijnen. Maar goed, uh, ja, dan ook nog iets over de pensioenfondsen die ook doen waar ze goed in zijn. Namelijk geld laten verdwijnen op mysterieuze wijze. Great, we can just put that into your retirement account and make it go to work for you and it's gone. What? Sorry, yeah, that's gone. Please step aside for people who actually have money with the bank. Next, please. Ja, de, het voort, uh, vloeit voort uit de, wat dat betreft mooie sociale akkoorden die zijn gesloten. Zoals we weten hadden we het grote bedrijfsleven, vakbonden en allerlei andere organisaties uit het maatschappelijke middenveld en natuurlijk onze regering, onze coalitie die besloten had omdat er iets moest gebeuren aan deze economische stagnatie, de ontslagen, et Nou, een van de dingen die binnenkort als het ware gaan beginnen. is dat de pensioenfondsen. en ook verzekeraars gaan investeren. in een nieuwe zeebel genaamd woningbouw. Mm. En dat doen zij door eigenlijk precies te investeren. in al die dingen waar eigenlijk voor een deel de economie al. Uh, in 2008 eigenlijk op de klippen opliep. door het bouwen van te veel huizen, kantoorgebouwen, cetera. Ja. Maar op deze manier is de redenatie van de regering op dit moment. dat zorgt in ieder geval voor een jaar aan opdrachten. voor bouwend Nederland. Oh, wat een verschrikkelijke kenicianse oplossingen. Dus ik, ik, ik zie nu eigenlijk al dat het uh, pensioenfonds die gaat daarin investeren. En die huizen blijven gewoon voor de rest van uh, de komende tien jaar gewoon leegstaan. Net als al, al die uh, kantoorflats in uh, Sloterdijk, weet je wel. En uiteindelijk, ja. uh, omdat ze er bij God niet meer weten wat ze mee gaan doen, gaan er allemaal studenten in wonen die de boel gaan uh, uitleven. En uh, zodat het helemaal niks meer waard is. En ja, weg is ons pensioenveld. Ja, en dan betekent natuurlijk dat de pensioenfondsen misschien gered moeten worden door de belastingbetaler. natuurlijk. Ja, ja, ja. En dus die, dan, die, die, die, oh. die mensen aan de top van de pensioenfondsen vullen hun lekker hun zakken en het verlies is weer op onze rekening. Ja, ja, voor een deel incompetentie en voor een deel durven ze natuurlijk, natuurlijk niet de regering tegen te spreken. Want dat zou ook me meespelen. Je, je zit in zo'n positie dat je niet kunt zeggen van nou ik accepteer dat niet. Want we weten eigenlijk is dat als je als pensioenfonds zou willen investeren in zaken als goud en zilver en dat is misschien raar voor de, de niet-libertariër. Maar als je zeg maar enigszins wat wil doen aan vermogensbescherming. In deze tijden van waarin overheden tekorten hebben, constant tekorten. Dan zien wij eigenlijk dat als een pensioenfonds voor die oplossing zou kiezen. Mm -hmm. Dat ze wordt afgestraft door de autoriteit financiële markt. Ja. De AFM. Ja, want dat mag wel, niet hè, je moet het verspillen. Nee, ja, je, mag, je, je mag nog niet eens iets van... Wat is het? Minder dan 10% mag je investeren in, in zilver of goudvoorraden. Dus daarmee, zeker in, in deze economie en in deze staat van de economie... nu ook, uh, ondermijn je dus als het ware de waarde van elke pensioen... wat heel veel ja, Nederlanders hebben. Dus bravo. Ja, maar even voor de luisteraar die het niet snapt, even een voorbeeldje te geven. Toen ik uh, geboren werd, was een troy ounce goud 35 dollar waard. En uh, kort geleden was het... Uh, 1660 dollar. Het is nou ietsje gezakt. Wat het eigenlijk alleen maar voor ons lucratiever maakt. Om weer goud in te gaan kopen. Want dat gaat binnenkort allemaal weer stijgen. Zoals dat eigenlijk... Als je de natuurlijke lijn ziet, is het goud eigenlijk alleen maar gaan stijgen. Af toe gaat het een iets meer omhoog, iets omlaag, iets omhoog, ietsje omlaag. Maar uiteindelijk gaat het op de lange termijn alleen maar omhoog. Ja, het is een, om nog een vergelijk te trekken voor mensen die dus helemaal wat de verleken. Zijn ik ben zelf in 1973 en in 1973 kon uh, een gezin rondkomen op één inkomen en misschien nog een huis kopen. Tel dus even naar nu dat voor eigenlijk zo goed als onmogelijk is. Tenzij je natuurlijk een enorm lucratieve job hebt, maar zelfs dan nog als jij nog op dit moment als goed verdienende HBO of misschien uh, afgestudeerd aan de universiteit uh, op dit moment uh, dat nog niet eens gaat redden. Dan mag je blij zijn dat je een leuk klein duur appartement kunt huren of misschien nog wel kopen, maar dan met een dergelijke hypotheekconstructie dat je daar uh, voor de komende dertig jaar aan vastzit. Dus ontwaarding van geld, dat zorgt daarvoor dat, uh, dat goud stijgt. Goud is een veilige haven. Ja, dat is het altijd al geweest ten opzichte van gedrukt geld, papiergeld. Maar ja, pensioenfondsen mogen niet beleggen in datgene wat zeker is, of wat wat meer zekerheid biedt voor, uh, voor de belanghebbenden. Dat zijn toch eigenlijk de, de, de mensen, de mannen en vrouwen in het land die uh, een baan hebben of hadden. Nou, ik vrees dat ik weer door moet gaan werken tot mijn tachtigste als ik het zo hoor. <laughs> ja, ja we, we, die rollator uh, wordt gewoon uh, in plaats van de fietsen, uh, Johan. En, uh, en de lease-auto. Dus, uh... Goed, uh, dankjewel jongens. Dan gaan we nu naar het volgende item. Ja, dames en heren. Vanuit het zonnige zuiden hebben wij hier in de studio Volerend. Zeg ik dat goed? Ja, Volerend, uh, Dat klinkt toch goed inderdaad. Nou, in <laughs> dat geval. Drinken we daar een biertje op? Hmm. Daar ga ik helemaal mee, uh, Johan. Ja, want uh, ja, jij komt uit Eindhoven natuurlijk, hè? Daar moet op gedronken worden. <laughs> ja, dan, nou, daar moet niet op gedronken worden. Daar moet wel gedronken worden. <laughs> nee, maar goed, joh, jij gaat uh, binnenkort bij ons columns inspreken, hè? Ja, dat nou, klopt. Ik heb het op het moment eventjes uh, heel erg druk. Maar binnenkort heb uh, ik al toegezegd, dan ga ik uh, columns schrijven. Ik heb een hele tijd geschreven op uh, vrijspreker.nl. Uh, dan kun je me ook, terug, ook nog terugvinden onder de Vrijsprekers. Dus als je daar naar laserservers gaat, dan zie je daar ook al voor leren staan. Ja, nou, vertel eens dus even wat over jezelf. Hoe, uh, hoe ben jij in aanraking gekomen met het uh, libertarisme? Ik nou. ben weer in uh, aanraking gekomen door de boeken van de Marquis de Sade. Joh, dat is het uh, li Libertijn is dat hè? Dat is het Libertijn, dus ik kom vanuit een hele andere invalshoek. Ik, uh, ik was altijd een beetje meer het uh, Libertijns gericht op moreel vlak. Alleen kon ik één ding, was onverenigbaar. En dat was dat je inderdaad ook andere mensen mag exploiteren om aan je eigen doelen en gerief te komen. Yeah. Daar was, was ik het nooit mee eens. En Toen kwam ik, uh, ja, begon ik dingen te lezen als, als, uh, kwam ik dingen tegen als Ayn Rand, uh, Milton Friedman, Frederik Bastiat... En daar voelde ik me toch wel meer in thuis. Dat is ook complete vrijheid. Alleen hou ik nog steeds een paar trekjes over van morele vrijheid. Die uh, alles wat uh, persoonlijke vrijheid. Omdat ik emotioneel vlak dan ook uh, probeer in te perken. Daar ben ik ook tegen. Uh -huh. Dus dat is dan weer de libertijnse kant. Jij hebt ook even wat gevonden hè, bij, uh, bij de berichtjes. Waar je even je hart over wil luchten. <coughs> Want dat heeft, ja, eigenlijk... wat heeft de massamedia jou weer nu aangedaan? De massamedia doet me echt veel aan. Ik, ik word hier echt zo ongelooflijk ziek van. Uh, ik zie uh, een bericht op de vijfde op nu.nl onder economie. Politiek Den Haag, grootste rem op economie. Nou, klopt inderdaad. Ik ja, inderdaad, eens. ja. Amen. Ik, dus ik klik, erop, ik, denk, ik klik erop en ik denk, mijn god, het, het licht is gevonden door de heren. We hebben het, uh, Eureka. Nee, um, ik zal hem even een stukje voorlezen. Politiek Den Haag is de grootste rem op het herstel van de economie. Zijn we het over eens. Uh, dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in het televisieprogramma Nieuwsuur. Pechtold, en dan komt hij. Pechtold denkt dat het vertrouwen pas terugkeert als helderheid wordt geschapen... Over zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Een baan, een huis, een opleiding, pensioenen. Volgens D66 kan het niet zo zijn dat het kabinet keer op keer stabiele meerderheid zoekt. Om, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Uh, volgens Perthold verdient de ambitie van het kabinet een rapportcijfer 8. Maar is de uitvoering zwaar onvoldoende. Oké, okay, dan gaan we daarna heel door door het artikel. Het gaat allemaal heel moeizaam in de Kamer. Tijdens recente onderhandelingen. Blablabla. Bla, bla, en enfin, stelt dat de VVD en de PvdA elkaar gijzelen. In plaats van dat ze met elkaar samenwerken. Waar de fuck komt het idee vandaan? Dat de Kamer, omdat het daar instabiel gaat. Dat de economie daardoor slechter zou zijn. Yeah. Nee, nou, nee, We hadden ook een regenboogcoalitie erbij. En enfin, uh, wat was het eerst? Kunduz. Dat uh, is yeah. ook gewoon kondbeuk. En dan is het ook echt letterlijk. Hè? <laughs> in de andere taal betekent dat ze gewoon... Ja, het is gewoon bukken. en uh, Nee, maar de economie gaat slecht. Niet door de 10% belastingverhoging. Uh, ja, de belasting is niet met 10% verhoogd... maar op het belastingdeel is het ongeveer wel 10%. Dat, dat doet er niks toe. Nee, de PTB omhoog. Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken, joh. Uh, al die inflatie. Nee, daar heeft er niks mee te maken. Dat Europa zich nou ook zo gaat mengen... en iedere... probeert de economie onderling te micromanagen... met allerlei kleine dingetjes. Nee, dat heeft er absoluut niks mee te maken. Nee, de economie... Die, draait, die gaat niet goed... omdat de VVD zegt omdat de VVD even niet goed met de PvdA overweg kan. Ze kunnen God. elkaar even niet luchten. Het gaat even niet lekker tussen, tussen elkaar. Ze zitten met elkaar op stoeltjes, ze houden elkaar piemel vast, maar het voelt gewoon niet lekker. <laughs> maar daarom is de economie niet goed. Omdat men niet genoeg kan likken in die Tweede Kamer met elkaar om iets gedaan te krijgen. Weet je wat het is, Johan? Yeah? Als we niet kunnen werken, moet heel Nederland echt gewoon buigen en op zijn knietjes... Yeah. Gewoon de grond kussen en thank the lord, halleluja, ze doen niks. Yeah. <laughs> in België ging dat heel lang goed, maar... En er zijn ook van die discussies die ik dan voer. En er zijn ook die de discussies die je als libertariër moet voeren met mensen. En dat is zo ergerlijk. Hoe yeah. gaat het dan met de armen? En ja. Ja, het libertarisme, het libertarisme um, ja, wat wil die dan gaan doen met de armen? En dan heb ik zoiets van, ja... Helemaal is, niks, eerst, toch? Helemaal niks. Helemaal niks. Maar nee. dan komt de grote vraag, want dat, dit, dat is waar dit artikel over gaat. En dan is dat iedereen alles maar bekijkt vanuit die grote moloch, de overheid. En het gaat daar iets niet goed? Ja, dan, dan, dan, dan is, het, is het drama. Een beetje als... Uh, een beetje als de joker uh, zegt van... Uh, Everyone loses their minds. <laughs> een beetje op die, op die toon. Maar ja, waarom kijkt iedereen steeds... naar die grote overheid? Ik had gisteren ook een, ik had een afspraakje met iemand... en die, die, die studeerde politicologie. Kun je nagaan. Jo. En dat was inderdaad, die zei inderdaad van... Ja, maar hoe ga je het dan regelen? Wie regelt het dan? Ja, want, misschien moet het denk, gewoon helemaal niet geregeld worden. <laughs> ja. Nee, misschien moet het gewoon niet geregeld worden. En dan, dan schrikken mensen in de eerste instantie... Want Iedereen die kijkt naar die, naar die overheid voor oplossingen. Er is, niemand is ooit iets anders aangeleerd... Dan, om voor zich, niet meer voor zichzelf te denken... maar alles moet via die overheid. Ja. En dat is juist het ergelijke aan dit artikel. Mm -hmm. Is dat uh, politiek Den Haag grootste rem op economie? Ja, dat klopt. Maar niet omdat het niet werkt... maar omdat gewoon heel politiek niet werkt. Mm -hmm. uh, een politiek kan niet investeren... want ze zijn een compleet netto verlies... op je gehele economie. Ja. Ik heb me gisteren ook uit moeten leggen aan die persoon... die, dat, uh, die, die, die zegt van ja, maar wie regelt het dan? En als het niet regelt, wordt het een zooitje. En mensen kunnen niet voor zichzelf zorgen... Ja, dat is sowieso al vrij ernstig als, als iemand zegt van mensen kunnen niet voor zichzelf zorgen er zijn, men, er zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, daar ben ik het mee eens maar er wordt al voor die mensen gezorgd er kan voor die mensen gezorgd worden Alleen, ja, ik bedoel, het leven is er al blijven bestaan, bestaan denk ik hoor, in een anarchistische ja, samenleving ja, die krijgen ook wel steun en het leukste is als mensen meer mm -hmm. geld overhouden in hun eigen portemonnee zijn ze ook veel meer geneigd om naar goede doelen te schenken, want ze hebben zelf inderdaad heel erg veel uh, bedrijven kunnen dat doen, het is een geweldige PR stunt om yep. in één keer een paar miljoen over de bal te smijten naar een of ander goed doel heen. Dat zie je ook met Microsoft, dat zie je met, nou, Oprah Winfrey. Je moet iedere keer wat weggeven. Het is kutspul wat ze krijgen, maar <laughs> ja. dat moet wat weggegeven worden aan de armen en dat iedereen staat te juichen. Ja, free conspire. cars for everybody, yeah. <laughs> ja. Ik, ik noem, ja, als ik, als ik dan zeg, ik wil best wel betalen, maar dan kom je echt uit op een speelgoedautootje. Mensen kijken echt te veel naar die staten, dat is echt ergelijk. Ik heb ook een uit te leggen. Het, het basisprincipe waar je, je vanuit moet gaan, als de overheid het gaat regelen, Um, wat gaat er gebeuren? Um, toevallig rookt die persoon. Ik zeg van nou: op dit pakje, laten we even voor het gemak nemen, staat 70% belasting. Die 70% die kan jij niet meer uitgeven. Die kan je ook niet aan een goed doel geven. Die kun je ook niet naar een ander bedrijf brengen, voor naar een snoepwinkel. Of naar een, een, uh, ja, je kan er niet voor sparen voor een broek. Die, die 70% die erop zit. Dat is toch een paar euro. En als je een pakje per dag rookt, kan dat best wel oplopen in de maand. Dus dan kun je best wel uh, redelijk wat voor doen, zeg maar. Hetzelfde als benzine. Die kan jij niet meer uitgeven. Vervolgens mist iemand anders dat geld. Gaat dat geld naar de politiek? De politiek moet ook betaald worden. Die heeft middelen nodig, gebouwen nodig. Die heeft uh, een, een topsalaris nodig voor meneer Pechtold. Die, zijn eigen druk, die zichzelf druk maakt. Of het, op de, of het in de kamer wel goed gaat. Bedoel, het enige wat ze doen is dat praten en uh, plannetjes maken. Om dingen te beperken. Zo niet vrij te geven en in een andere vorm te beperken. Dus je hebt een paar dingen. Heb je. Uh, je loopt geld mis uit je eigen zak. Daarbij verplicht het te betalen. Dat kan niet meer besteed worden. Dat gaat naar personen die niet produceren. Zij produceren niks. Zij, zij brengen niks op de markt. Geen uh, nieuwe ideeën. Z, ze kunnen dan... Maar ze consumeren heel veel van dat geld. Ja. En als dat geld, ge ja, geld geconsumeerd wordt uh, door hun, hebben zij niets bijgedragen aan een economie om dat geld te kunnen verdienen. Het is afgenomen onder dwang. Mm -hmm. En... En dat is juist het punt waar ze zeggen, inderdaad, dat is een rem op je economie. Dat is je complete economische verlies. En ook weer het, het geld bijdrukken, het ontwaren van de euro. Uh, het ontwaren van de valuta, moet ik eigenlijk zeggen. Want de euro is, ja, dat is de euro. Het is een paar papiertjes en het is een idee en de verplichting om erin te moeten betalen. Dat is de euro. We willen ik misschien ook nog een keer over een column over hebben. Yeah. Maar... Dat is gewoon een compleet netto verlies. Dus inderdaad, politiek Den Haag, grootste rem op economie. Ja, maar niet omdat je niet goed met elkaar door één deur kan. Als, als je met niet met elkaar door één deur kan in de vrije markt, dan ga je niet met elkaar door diezelfde deur. Trek je eigen plan, ga het zelf doen. Hm. En al, mogen de best, mag het beste idee slagen. En het beste idee slaagt het dan ook daadwerkelijk. En niet via barrel of a gun. Ik, ik kan niets anders dan met je eens zijn. <laughs> of wil je dat ik nog een kritisch puntje heb? Ja, noem maar even een kritisch puntje, wat Ja, de ja ideeën, als... ik weet niet, what, what about the roads of zo? <laughs> wat about the roads, ja. Volgens mij werden, het, werden in Amerika de eerste wegen ook, uh... ja, ja, ja. <laughs> ook niet aangelegd door een, door een overheid. Als, als, als de overheid niet ja. er was, hadden we niet al ik, gewoon vliegende auto's? Van, huh? Ik vind het meer een idee van, weet je, wat ik bouw hier op een brakste klant, bouw ik een, een, een, een, een, een grote supermarkt en vervolgens loopt de eigen naar buiten en mensen lopen hun huis uit en ze staan allemaal op een kop te krabben van, ja, wat doen we nou? Want we kunnen er dan niet heen. Ja, ja, ja. <laughs> en dan komt niemand met een idee. Daar is een overheid voor nodig. Ja. En gedwongen belastingen zijn er voor nodig. Er moeten echt mensen hebben die nergens gesteld van hebben. En zo vind ik ook opstel. Er is nu iemand die is, uh, die is bezig om inderdaad over cybercriminaliteit en uh, weet ik, uh, dergelijke zaken. En over beveiliging van de overheid. De, en hoe de ICT van de overheid uit moet zien. Een paar jaar terug heb ik hem dan ook gezien bij de JOVD. Uh -huh. uh, bij een najaar, najaarscongres. En daar stond hij over ICT te praten. Maar ga zijn CV nou eens na. Die man ja. heeft nul verstand van ICT. Ik, het zal me verbazen... als je niet eens weet hoe een computer aan moet. Ja. Um, en hij laat zich dan inderdaad... adviseren. Nou, wat krijg je dan? Iemand die geeft... de overheid advies. Dus de overheid, iedereen heeft... in zijn hoofd zitten. Die heeft geld zat. Ja. Ons geld. Of jouw mm -hmm. geld. Yeah. Afgepakt. En die gaan de hoofdprijzen... vraag het aan iedere ondernemer die zaken met de overheid. Ze vragen altijd de hoofdprijs. Ja. Want dat ze, daar kunnen ze goed aan verdienen... en die betalen toch wel. All the people's money, dat geven je nu eenmaal makkelijker uit. Ja... Ja, is, ik heb er eigenlijk niet meer over te zeggen. En het is zo enorm ergelijk... dat mensen steeds meer naar die overheid blijven kijken. En dat, en dat is ook wat het... Wat het ja, ik, dan laat ik mijn gedachten maar razen En dan zie ik inderdaad zo'n kop... politiek Den Haag grootste rem op economie... omdat ze niet goed samen kunnen werken. Ik denk mensen... Denk eens even heel goed na. Ja. Is, is het inderdaad de grootste rem... omdat ze alles van ons afnemen? Ik durf zelf dus te stellen dat het zeker 70% van je inkomen is. Ja. Alles bij elkaar gerekend. Ja. Of... Is dat de grootste rem? Of is het de grootste rem dat uh, meneer Mark Rutte uh, niet goed overweg kan met het gedachtegoed van meneer Roemer? Ik zou me voorstellen dat meneer Roemer zijn eigen denkbeelden uit gaat dragen. Als mensen daarin mee willen, ga ermee in, ga ermee in zee. Sluit je verzekeringen via hem af. Um, sluit je bij hem aan en heb je volledige socialistische heilstaat. Uh, Doe het. Um, wordt het niks, ja, stappen. Als je die mogelijkheid hebt. Ja, dan moet je wel bij zeggen dat het niet op kosten van anderen is, hè? Nee, maar dan stem je daarmee in. Dan, ga je dan, dan uh, teken je contactje dat je alles deelt. Dat je een, uh, bepaalt, uh, het gaat gewoon om, om vrijwillige afspraken in dat geval. En ga ermee in zee, maar dwing anderen niet dat ook te doen. Ja, precies. Dat, maar dan kom je weer op, de, op het falen van het, het hele democratische idee. Kom je dan weer, uh, ja, weer op ja. terug. En dat is dat het democratische idee is dat jij dingen gedaan moet krijgen via de overheid. Uh -huh. uh, en dan krijg je wat Frederik Bast die had, uh, ook beschrijft als een, inderdaad, een plunderen. Alleen de geplunderde gaan ook weer naar die overheid om de plunder te verminderen. Dus iedereen gaat daarheen. Want ja, ik, ik heb het nu slecht, uh, want ik, ik krijg uh, dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En dan moeten de rijken betalen en vervolgens gaan de rijken stemmen van... hé, hey, want jij mag niet zoveel van mij afpakken, maar ik wil wel dat jij uh, uh, zo ontslagen mag worden Of ontslagen moet worden. Of op die vormen en manieren. Dus die proberen dan weer te compenseren omdat ze anders bestolen worden. maar Dat is het vader van de democratie. Ja. De democratie werkt nu eenmaal niet. Het is, nee. het is een, uh, ja, dat zien we nu heel is duidelijk in Egypte. <laughs> ja. Als er ergens een dog-eat-dog -e -dog is, dan is het in een de democratie, want iedereen probeert uh, te leven op kosten van een ander. Dat is ook een leuke quote die je heel vaak hoort van Bastiat. Ja. En, ja. Maar dat is dus wel een, een, een, een gigantische. Als er ergens iets in, op de economie een schadepost uh, is, die echt enorm veel schade toebrengt, dan is dat gewoon de Nederlandse overheid ja We hebben, een, we hebben al, volgens mij al meer dan een miljoen ambtenaren. Nou, 3 miljoen, uh, miljoen ambtenaren en semi-ambtenaren. Ongeveer bijna net zoveel als dat de mensen in de private sector ja, we werken. Dan heb je ook echt gewoon echt ambtenaren. Hè? De ja. echte ambtenaren. Ja, ja. En de, ja, wat, wat doen die heel de dag? Niks. Kijk, dat als onderwijs, dat zijn ambtenaren omdat ze ambtenaar moeten zijn. Want ja, ja, ja. Die, dus dat is, er zijn bijna geen scholen die, uh, die privaat onderwijs kunnen aanbieden. Want dan betalen mensen op de dubbel. Want ze betalen ja. al voor onderwijs en dan moeten ze ook nog eens apart voor onderwijs gaan betalen. Ja, ja. Dus dat werkt niet. Maar, dus die tel ik dan ook uh, gemakshalve even niet mee, omdat het dan zou niet eerlijk zijn. Maar een miljoen ambtenaren, wat doen die? Die maken heel erg regeltjes. Die volgen regeltjes na. Dingen die volkomen nutteloos zijn of niet nodig. Mm -hmm. um, ja, uh, met aanvragen en vergunningen regelen voor mensen die een boom in hun eigen tuin moeten kappen. Ik bedoel, wat voor onzin is. Waar zijn we mee bezig? Ja, of een dakappelletje. Een dakappelletje. Kom op. Uh, of, of ik noem maar iets. Van dat soort dingen. Of uh, ja, er, die gaan uren vergaderen voor een topsalaris. Of er daar in die straat, in de gemeente, ja. wel een verkeersbord moet komen. Te, ja, ja of te nee. Of de rotondes, ja. hè. Dat is, dat is dat verkeersbord dat je in de vrije markt net zo goed van goud kunnen maken. Ja. Dat zoveel kost het om die mensen aan tafel te krijgen. Of voor één verkeersbordje, ik noem maar iets. Ja. Ja. ja, ja. En, ja, en daar maken ze ook nog leuke flavors mee. Ja, dus, ja, ik heb vroeger wel eens bij de provincie gewerkt. Heel lang geleden. Moest ik met een karretje en moest ik koffie rondbrengen bij de gasten die bij de provincie werkten. En je zag je ook wat die gasten de hele dag aan het doen waren. Dat was gewoon een op de computer. <totie> nou, ik had toevallig gisteren was ik bij uh, Leip, uh, ja? een van de jongere or libertarische organisaties. Um, en daar was ik dus mee aan tafel. En dan had ik het inderdaad over mijn tijd dat ik uh, ambtenaar was. Oh joh, Ademouds, je heb, heb even, ik ben jij ambtenaar geweest? Ik heb even een kleine tijd. Ik denk ik wel weleens weten hoe dat systeem in elkaar zit. En ik kon er wel eens in. Want ik had uh, al zoveel belasting betaald. Ik denk ik gewoon echt even landen van op mijn werk. Uh, als it'er om hmm. daar gewoon even een cent uit te halen. Ik, ik, ik wil gewoon even lekker luid doen. Hè. Maar uh, ja, ik heb, ik heb dat dus gewerkt. En wat kreeg je ambtenaren, die doen echt heel de dag niks. Nou, mij was beloofd, ik, werk, uh, ik zou systeembeheerder zijn en helpdesk. Ik kom daar de eerste dag binnen en de collega zegt van... nee, jij zit hier alleen om de telefoon op te nemen. Ik dacht, ho, daar is het al meteen fout. Ik heb meteen op het de detacheringsbureau gebeld van... waar heb je me nou neergepland. Maar, maar inderdaad, en die doen heel de dag weinig... Uh, ja, Iedereen zat continu maar bij de koffie. En iedereen die, die huffelde, sjoude we op en neer met papiertjes. En het was heel wat kletsen. En die deden gewoon echt helemaal niks. En misschien moeten mensen er ook wel blij om zijn. Dat ze niet zo, niet zo strak en uh, ijverig toezien op al het beleid. Dat het ja. allemaal eventjes wat duurt. Uh, maar ja, dit gaat gewoon echt maar nergens over. Maar waar ik mijn punt hierachter is, die mensen betaal je. Om, ja. of iets, om één of iets schadelijks te doen. Namelijk je vrijheid afnemen of zorgen dat jij enorm veel tijd en energie moet stoppen in het werk van de overheid, die jij eigenlijk op had kunnen werken, je eigen dingen op orde had kunnen brengen, nieuwe ideeën verzinnen. Um, uh, nieuwe klanten werven. Die tijd die jij daar aan had kunnen besteden, moet jij nu verplicht aan de overheid besteden. Ja. En het is niet alleen geld. Je moet, je moet ook tijd meenemen. Je moet die miljoen ambtenaren meenemen. Die als ze een andere baan hadden gehad, hadden ze meer producten op de markt gebracht, was voor iedereen goedkoper. Mensen die in armoede zouden leven, die leven niet meer in armoede, want die zouden voor veel minder geld. ...zouden ze rond kunnen, kunnen, rond kunnen komen. Ja. Want er zijn veel meer op de markt, er is veel meer te verdelen... ...en dus kunnen ze het ook goedkoper kopen. Dan hebben ze ook niet die belastingdruk, want dat is ook wel zoiets on onzinnigs. Ze zeggen wel, ja, want wij zijn voor de armen. Ja, waarom laat ze de armen dan ook belasting betalen? Aha, heeft daar wel eens iemand over nagedacht. Ja. Mm -hmm. Je bent er niet voor de armen. Je kan niet zoveel van de armen afnemen als van de mensen, als van de rijken. Van de kale kip kun je niet plukken. Ja. <laughs> en dat, dat is het principe waarop de Tweede Kamer leeft. En waarop iedere politiek leeft. Eigenlijk komt het erop neer en dat doe ik een hele harde uitspraak. Het zijn psychopaten. Ja. In de klassieke zin van het woord. Nee, ik vind dat zin. geen harde uitspraak hoor. Dus, uh... nou, het zijn psychopaten. Ze hebben geen empathie voor een ander. Denken alleen maar aan hun eigen denkbeelden. En vinden dat hun eigen denkbeelden met dwang opgelegd moeten worden aan anderen. En dat die ja. zich daaraan moeten schikken. Er is Precies. totaal geen medeleven in de, aan, andere, aan andere individuen. Op dat vlak, als politici, ben jij in feite. De, in de klassieke vorm en in de letterlijke vorm ben jij een psychopaat. Dus niet de hollywood vorm, hè? Die nee, dan hebben een cycle nee, ja. en dan, ah, ja, ja. Ja. Nee, Ze lopen niet, nog, ja. nog niet met geweren op anderen te schieten. Dat laten nee. ze dat de politie doen. Dat is ook een, een voorbeeldje ja. van de oude aristocratie. Ik heb ooit een keer een leuke quote gehoord in de film. The one that orders the execution never drops the blade. Dat laat ze de politie wel doen. Ja, en dan kom je weer terug inderdaad van wat is dan nu werkelijk de grote rem op de economie? Beginnen mensen dat nou een beetje in te zien? Of Ik, ik, ik snap niet waarom mensen dat continu niet zien van dat de economie vereenzelvigd wordt... Met de overheid. Onderwijs vereenzellig wordt met de overheid. Dat zijn dingen. Dat, is, dat denken mensen. en dat is zo moeilijk eruit te krijgen. Ik mm -hmm. ben het zelf wel eens een keer geprobeerd, Johan, omdat die dat denkbeeld uit te krijgen. bij, bij een ander. Uh -huh. Nou, dat vind ik ook weer een vorm van dwang, dus dat doe ik niet. Nee, nee, maar ik, ik, ik heb wel gemerkt, als ik het met humor breng en, en, en, en, en met een knipoog, en, en, ja, dan, dan, dan gaan ze er altijd wel in mee. Dus ik heb, ik heb wel, wel altijd wel het geluk mensen erin mee te krijgen. En ik heb dus echt mensen gehoord, die, die als, als, waarvan ik dan weet dat ze in het begin een beetje afkeerig stonden tegen het libertarisme, omdat die de staat willen afschaffen. Dat ik die mensen uiteindelijk zo ver heb gekregen in een gesprek, door ze steeds een beetje te voeden. Dat ze uiteindelijk zei: Ja, en overheid, dat ze in het hele tijd negatief over de overheid begonnen te praten, en dat ik dan aan het eind zei: Jongen, maar waarom zouden we dat niet afschaffen? Ja, dus dan kan je ze wel zover ja. krijgen. Ja. Maar we zijn, nog, we zijn er nog lang niet. Volgens mij, dat heeft ja. uh, Henrik Serton, uh, ook een goede kennis van iets... maar heeft dat, uh, dat al eerder gezegd: het, mm -hmm. We zijn er eigenlijk nog lang niet. Het gaat echt een proces zijn van generaties op generaties of inderdaad er moet een revolutie uitbreken en dan inderdaad de mensen nou, zeggen van wacht maar ik, ik denk niet. zelf dat het wel uh, snel kan gaan als, als, als uh, en, en dat, daarom hebben we dit programma vrijheid Radio ook hè? dat is eigenlijk uh, ja, dat voedsel betekent. voor de geest uh, voor de mensen ja, geloof, maar het, het, het politiek is ook een beetje de afschildering van de mensen zelf uh, erin ja. zitten dat, dat, daar moeten ze dan gelijk in geven als mensen mm -hmm. alleen maar aan die overheid denken dan, mm -hmm. En alleen maar met overheid uh, alles willen regelen, dan zal die overheid ook groeien. Dan komen er ja. ook mensen in die overheid die alles ook voor je willen regelen. Ja. Um, of alles niet willen regelen, die alles voor je gaan regelen. Ja. <laughs> dat is geen kwestie van willen is gaan regelen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, omdat dat denkbeeld is eigenlijk de oorzaak van dat wij in een economische malaise zitten. Dat we, um, dat, dat we niks gedaan krijgen. In, uh, in ons persoonlijk leven ook niet, want je mocht op ieder vlak tegengewerkt en dat is, dat, dat is gewoon zo gevaarlijk en om dat denk je, uit te krijgen of uit te praten daar ben je, daar ben je heel veel jaren bezig ja maar ik persoonlijk denk ik wel dat het sneller gaat uh, met, kijk als, op een gegeven moment dat heb je ook gezien in Amerika met, met Ron Paul die, die werd in, uh, inderdaad in de jaren eind jaren tachtig toen hij als uh, libertarisch kandidaat meedeed werd hij helemaal uitgekotst en uh, en, en op een gegeven moment uh, in de jaren negentig begon die politiestaat steeds meer te groeien en te groeien. En mensen begonnen er zelf last van te krijgen. En toen uiteindelijk rond Paul voor de, namens de Republikeinse Partij meedeed zag je in één keer dat, dat hij heel, heel populair was. Dat een ja, schokgolf teweeg werd. Ik heb ook oude interviews gezien dat hij echt vol mijn lood, voor gek was. En uiteindelijk zag van... je dat hij in 2008, nou dat was dus bijna 15 jaar later werd hij nou, ja, twintig jaar later misschien, werd hij ja. in één keer op handen gedragen. En het enige was dat mensen in één keer uh, aan de lijf vonden, vonden van ja, god, die het eigenlijk wel gelijk. Ja, die vent heeft gewoon gelijk. Ja. En dat, in het begin werd hij inderdaad uitgekotst en uitgescholden in televisieprogramma's ja. van ja, je bent een nacht, je bent een, een, een, ja. een clown wat roep je voor dingen? Dat dat kan helemaal niet. Want die overheid is zo goed. We moeten met allen naar die overheid gaan om dingen te regelen. Want ja. dat gaat gewoon goed. Toch heel raar, omdat mensen die kronkel in die gedachten, om dat eruit te krijgen. En je merkt het overal. Dat hey, het is een proces wat wat heel lang duurt. Of inderdaad, er moet, er moet zoveel misgaan, dat op een gegeven moment uh, mannen man bal die eerst clowna werd gezien. Dat uh, mensen zoiets hebben van ja, die vent heeft toch gelijk. Ja. En uh, het wordt ook helemaal niet gegeven. Hè? De uh, uh, met de economie en zo, uh, mensen, studenten die economie studeren. Je moet echt een goede eruit, eruit zoeken die gehoord heeft van Fridien Bastiat. Ja. Die gehoord heeft van Milton Friedman. Nou, ja, Milton Friedman is, de nog wel, is nog wel bekend, maar ik bedoel ja Oostenrijkse school, dat wordt inderdaad. Oostenrijkse school, dat totaal misus. Is, is. Ja, daar hebben ze ook, nooit weken, van gehoord. Dat allemaal. Kennis ja, oké, en van Hayek is ook enigszins. nog wel enigszins bekend hoor. Maar... Minder. Ja. Maar Mises, Mises, wie is dat? Oostenrijkse school, Oostenrijkse leerwijst. Ja, inderdaad, dat is in Oostenrijk denk je een Oostenrijk Denken ze altijd aan Rudolf Steiner. Maar. Steiner? Ja, nee, dat is mee, nee, Steiner is een antropassoon. Ja, klopt, maar die had die vrije school. En dat was een Oostenrijker. Dus als je over de Oostenrijkse ja, school, ja. <laughs> dan hebben mensen heel vaak... Oh, is dat Rudolf Steiner? Ja, meer, nou, Oosten, nou, nou, mijn kinderen zitten ook op een vrije school. Ik vind het geweldig onderwijs. Ja, ja, ja. Nou, dat is was ook wel een uh, goede Oostenrijkse school, hè? <laughs> Ja, ik vind, dat, ik vind dat prima onderwijs. Maar... Yeah. En dan komt inderdaad weer op neer van... Ja, wat is de grootste rem op de economie... of eigenlijk de grootste rem op alles. Overheid. Overheid, ja. overheid, overheid. Dus hoppakee, even... weg ermee, hè? <laughs> ja, ik zeg weg ermee. en Het liefst zo snel mogelijk. Alleen, dat is ook een beetje oneerlijk... en ook een beetje raar, want sommige mensen... Hebben, die zitten op een, een weer-AOW'tje. En de AOW'tje krijgen ze van die overheid. En die hebben ja. dat jaren, jaren, jaren afgedragen. Aan de ene kant ook hun eigen schuld... Mm -hmm. Want ze hebben dat met z'n allen die situatie gecreëerd. Maar ja, een enkeling kun je niet uh, verantwoordelijk stellen voor het gedrag van de meerderheid. Nee, nee maar ik denk als, als de overheid ooit afgeschaft wordt... dan, dan moeten wel nog wel die mensen, die AOW, uh, dat soort dingen krijgen. Ja, ze hebben ervoor betaald, dus dat moeten ze gewoon, gewoon uitgekeerd krijgen, vind ik dan. Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je het zien als een faillissement. van de bedrijven. We ja. verkopen alles, we betalen alle, uh, proberen alle dingen aan andere politieke dingen. Ja, we dan moet toch gewoon staats verkopen? Ja, staatsschuld, uh, kwijt, ja. kwijtschelden. Kwijt bedoel, ja. uh, dat, is, dat geld is weg. Ja. Dat is, uh, is uh, weer geleend van een andere politieke partij. Ja, nou, nou, we zijn failliet, jongens, sorry. Uh, de, eerst, uh, de eerste schuldeiser is de burger. Ja. En uh, we gaan alles verkopen en we gaan alles doen en we zien wel hoe we eruit komen. en daar wordt alles van betaald. Dat vond ja. ik een hele goede. Van Tom overigens. Van de Libertarische Partij. Ik zou zelf het liefste babystep zien, dus eerst de BTW afschaffen en dan zie je dat het dan beter gaat. Ja. Dat heb ik ook beschreven in een artikel. En, en uh, de een inkomensbelasting, inkomensbelastingen? Ja, de, en ook die. En, uh, ik heb het ook beschreven in een artikel: de overheid wil krekkers uh, zijn, geen taart. Mm -hmm. dus als ze minder belasting gaan heffen, gaat het beter met de economie. Mensen hebben meer geld om rond te verdelen en meer middelen. Of geld, ik moet zeggen geld, uh, dat is eigenlijk heel slecht. Daar betrap ik mezelf ook op. Mensen hebben meer waarde om te verdelen. Ja. En die waarde wordt hen niet afgenomen. En daardoor gaat het dan een stuk beter met die economie. Ja. En daarna kun je meer afschaffen en meer afschaffen en meer afschaffen. Ja. En ook al hebben mensen dan even... Ja, en natuurlijk ook al die belemmerende, de de belemmerende de regelgeving. Ja, belemmerende regelgeving. Dat is ook... Dat is ook... De ja, maar je moet het geleidelijk aandoen. Je moet eerst zorgen dat die mensen die nu uh, inderdaad hun hele leven betaald hebben... ...alles in de overheid en die, ja, die mm -hmm. volledig afhankelijk zijn geworden... ...dat die niet meer afhankelijk zijn. Ja, ja maar kijk, en, euh, Hok, als, je, als, je, als je stelt dat je er heel veel... Uh, kijk, op een gegeven moment ga je ook heel veel uh, dingen uit de, de ambtenaren uit, uit de overheid uh, trappen... ...want dat, dat moet ook ingesneden worden, want dat kost ook een hoop ja. geld. Dus die zet je op straat en dan heb je een hoop werkelozen. Dat wordt er dan wel eens gezegd. Maar het punt is dat een, dat een, een reden, en dat is ook een reden dat, dat je werkeloosheid hebt... Dat, dat er zoveel belemmende regels zijn om je eigen toko te beginnen. Kan je kan, je dat kan dat niet zomaar uh, op straat gaan uh, en schoenen gaan poetsen. Dat kan niet. Nee, dat, klopt niet. dat mag niet. Dat nee, en daarom moet je die uh, regels uh, juist afschaffen. Nou, denk, denk daar eens even over na, want ja. als iemand meer dan 10.000 euro verdient aan poetsen op straat, dan moet hij inderdaad een deel van zijn inkomen gaan afgeven. Ja. Neemt hij mee in zijn overwegingen. Ja. Um, een baas, een, een werkgever, neemt mee in zijn overwegingen. Wat kost het mij om iemand aan te nemen? Ja. Dat kost mij um, zijn salaris, obviously. Maar dat kost mij ook al die belastingen van zijn salaris. Dus of, nu, um, het, of hij nu een groter loon netto moet geven aan zijn medewerker... of hij moet een deel afgeven aan de belasting... en een deel netto aan de medewerker... met alle voordelen en pensioenregelingen die verplicht zijn... en alle sociale dingen die er ook allemaal aan verplicht zijn... dat maakt hem niet uit. Een werkgever denkt, het kost mij zoveel... om één persoon te laten werken. Ja. En, en inderdaad, en dat is een belangrijk Maria, Hoezo heb je werkloosheid zoveel? Ja, omdat het hier gewoon gigantisch veel geld kost... Als wij de, al de helft van het bedrag van de naar belasting gaat, net op bij je salaris kijken, ben je al helpen. Want ja. is die werkgever is gewoon minder kwijt per personeelslid. Dus hij kan meer aannemen. Mm -hmm. En de reden dat mensen nu uh, geen baan hebben, is dat er dan zoveel uh, belastingheffingen zijn. Er zijn zoveel belemmerende regels. Uh, en dan denken ze: ja, maar nou, weet je wat? We laten het uh, toe dat mensen ontslagen kunnen worden. Dat heeft heel veel voordelen. Als mensen per direct ontslagen kunnen worden, ten alle tijde, als het in je contract staat overigens. Zijn niet iedere werkgever is dezelfde, niet iedere werkgever en CO, CEO. En die kan ook zelfs zijn eigen regels bepalen en daar kun je mee instemmen of niet. Enfin. Maar. <coughs> Sorry. Maar, um, ja, dat, dat, kun je al mee, dat neemt je al mee eens in overweging En dat, dat, dat kan je ook meer mensen aannemen. En die belemmerende dingen, die, die heeft, dat die kan ook weer mensen kosten. En die kunnen ook, aan, ja... Het is, het is allemaal zo, het is, als het alles vrij is, is alles zoveel simpeler. Hey, dat lijkt me in ieder geval wel een mooie... Nou, wat, wat ik, wat ik yeah? wilde maken was met dat ontslag, is als je inderdaad dezelfde dag nog uh, je bies kan pakken, dat is niet alleen, dat, dat is het ernstige, zeg maar, eraan. Het, ja. het deel dat je niet ziet, is dat iemand jou makkelijker aanneemt. Ja, dat is Want zo. inderdaad, hij, hij, hij is niet van, als, iemand, als ik nu iemand aan zou moeten nemen, stel ik heb IT-baan voor een helpdesk, het liefste wil ik een administrator, dus een hogere iemand, een systeembeheerder, op een helpdesk functie hebben, waarom? Ik hoef hem niet in te leren. Hij kan het werk. Ik moet heel veel credentials hebben, want ik moet weten of hij het goed heeft gedaan. Want ik kom er de, de eerstkomende tijd, na die, ma na die proefmaat, kom ik er niet meer vanaf. Ja. Dus dat moet ik ook meenemen in mijn overwegingen als ik werkgever zou zijn. Dus waarom hebben mensen geen baan die net iets minder opgeleid zijn? Ja, door dat, door dat soort dingen. En dan kom je weer. Het probleem is die overheid, die de nee. regeltjes maakt. Ja. Nee, maar goed, uh, Hok, ik wil even een mooie afsluiting ja, dat is goed. Ik ga natuurlijk wel kolom schrijven, dus jullie kunnen nog veel meer van mij. Ja, en ja, ik zei dit omdat mijn biertjes op... Ja, die van mij is inmiddels ook op, dus ik moet weer een nieuwe halen. Ja, dan sluiten wij hier gewoon eventjes bij af. En ja, ik zou zeggen, nou, tot de volgende keer, hok En ja, dan heb je vast wel weer een hele mooie bijdrage. Ik hoop het ook. Tot de volgende keer, maandag. Fijne avond. Hoi. Ja, en dat was het dan voor deze week. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En ja, u kunt ons natuurlijk altijd bereiken. Gewoon een berichtje sturen in Mixcloud en Facebook of waar dan ook. En ja, het komt vanzelf al bij ons terecht. Ik hoop dat ik volgende week veel meer heb. Maar ik zou zeggen, dames en heren, ga gewoon lekker genieten van het mooie weer. Doei, doei.